Goedemiddag, ik ben Marco Geitenbeek en dit is het nieuws van NWS op 3. Er zijn twee mensen opgepakt na de aanslag op een Groningse journalist. Bij het huis van Willem Groeneveld werd deze week ineens een Molotov cocktail naar binnen gegooid... Het liep gelukkig goed af. Een collega van hem vertelde gisteren al hoe erg hij is geschrokken. Toen dus ik hoorde werd ik emotioneel moet ik eerlijk zeggen. Het uh, ra raakte me heel erg. Uh, dus eerst eigenlijk emotie en pas later boosheid. Uh, ik vind het verschrikkelijk. Het is verschrikkelijk wat er gebeurd is. En, ja, ik ben heel simpel eigenlijk. Ik vind dat journalisten moeten in vrijheid hun werk kunnen doen. Bij de journalist werden ook al eens stenen naar binnen gegooid... ...na een paar kritische artikelen over huisjesmelkers. Gisteren kwamen er bewakingsbeelden naar buiten waarop de verdachten van de brandbom duidelijk te zien waren. Het zijn twee Groningers van 31 en 32 jaar oud. Ze worden verdacht van poging tot moord. Een studentenflat in Amsterdam is vanochtend waarschijnlijk in brand gestoken. Het hele pand moest worden ontruimd. En dus stonden studenten ineens in een badjas en pantoffels op de stoep. De rook kwam, uh, ik tik mijn kamer in, en ik werd er wakker van. En uh, ik hoorde mensen buiten schreeuwen dat er vuur was. Ik hoorde iemand help schreeuwen. Um, toen heb ik uh, heel erg snel de, de voordeur open gedaan en toen was er al rook in de gang. En uh, we zijn zonder spullen toen naar beneden gegaan. Een aantal mensen moest naar het ziekenhuis omdat ze rook hadden ingeademd. De politie denkt dat de brand iets te maken heeft met regenboogvlaggen die aan de flat hingen. Eerder werden bij de flat ook al pride posters en regenboogvlaggen in brand gestoken. Het Flevo ziekenhuis in Almere heeft weer een corona afdeling ingericht omdat het aantal patiënten met corona is opgelopen. Almere heeft landelijk gezien veel besmettingen. Deze arts ziet veel nieuwe patiënten binnenkomen. Het allergrootste deel is niet gevaccineerd of niet volledig gevaccineerd. We zijn eigenlijk weer uh, dezelfde situatie als die we hadden voor de zomer begonnen eigenlijk. Maar een iets kleinere corona afdeling gelukkig, dat wel. En vanaf oktober is porno verboden op de app Onlyfans. Veel banken en betaalplatforms willen niet samenwerken met bedrijven die porno aanbieden. En daarom passen het bedrijf achter de app de regels aan. De 130 miljoen gebruikers mogen vanaf oktober nog wel naaktfoto's en filmpjes plaatsen om daar geld mee te verdienen. Heb ik het weer nog. Vanmiddag weer kans op buien. Het wordt 20 tot 22 graden vandaag. Morgen een stralende zomerdag, s'avonds weer buien en zondag een grijze natte dag. Het wordt dit weekend 22 tot 25 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velde van de ANWB. In Noord-Holland is het wat langzaam rijden op de A9... of maar Amstelveen in beide richtingen vanwege de werkzaamheden. De vertraging is nog geen 10 minuten. Bijna 10 minuten extra wel voor de N9 en helder ook... maar het is langzaam rijden tussen Schorrel en Bergen. Tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat...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 En jij beleeft het. Zon, Zon, zee, zee, Zandvoort en Zomerhit. GFM. Dit is de zomer van ZFM. Met, met nu ZFM Luncht. Het might seem crazy what I'm about to say. bij het ZFM-radioprogramma. Morgen is het weekend. Ja, goedemiddag. Daar bent u weer. Pim is er niet vandaag, dus uh, mijn echtgenoot is er, uh, Henry van Vurstenberg. Ja, we zijn er weer. Ja. <laughs> Pim is lekker een weekendje vrij. En uh, we krijgen straks bezoek van uh, Karim El Kabali, GroenLinks. En van GroenLinks en Zandvoort. Dus uh, dat is wat we een beetje vandaag gaan doen. Ja. En ik uh, heb Crossbury Stilsnes en Jong klaar met Déjà Vu live. I've been. Hey, en dan nu uh, Coldplay met Kloks. Karim is net binnengekomen. En uh, ik wil nog even draaien. Colin Blomstone. Wonderful. Dan weer. Karim, welkom! Ja, <laughs> Karim, welkom! Goedemiddag. <laughs> Karim, jij bent van oudsher uh, Zandvoorter, uh, Net niet geboren, wel getogen. Ik uh, oh. ben een dag uh, in, in Haarlem uh, geweest nou, toen ik werd geboren. Ik ben tussendoor nog voor mijn studie even nou, drie kwart jaar naar Amsterdam geweest. Maar de rest van mijn leven heb ik toch echt in Zandvoort gewoond. Ja. En nu hier je, je jeugd doorgebracht en... Uh... Opgegroeid. Ja, zeker. Uh, eerst in uh, Zandvoort Nieuw-Noord. En uh, ik woon nu alweer een tijdje in, uh, in Zandvoort Oud-Noord. Dus uh, ja, ik, uh, Zandvoort heeft weinig geheimen voor mij, om het zo maar te zeggen. Ja, maar het is wel leuk, toch? Is een... prachtig dorp. Ja. En zeker in coronatijd ben ik het dan nog meer gaan waarderen. Ik uh, bedacht me toen van, nou ik zou maar in Amsterdam hebben gewoond. Uh, dat was dan, uh, dat ja. was dan wat, wat minder. In die zin dat je hier gewoon echt zoveel vrijheid hebt. Ja. Uh, je kan ja, overal alle lopen. Alle kanten op. Strand, de duinen, door het dorp. Dus dat is echt ideaal. Ja. ja we, nou ja, wij hebben er in principe ook weinig last van gehad. We zijn heel veel gaan wezen wandelen. En ja, dat soort ja. dingen meer. Ja, dat is wat je dan op ja, dat moment gewoon uh, nog kan. Ja, we wonen gewoon in een prachtige omgeving hier. Dat, dat, uh, dat moeten we zo houden. <laughs> ik helemaal mee ja. eens. He? Ja, ja, helemaal mee eens. Ja, hoe ik, ik Karen ontmoet heb, is uh, het is die cursus van... Uh, van uh, Politiek, Politiek actief. Politiek actief. en ja, ik, uh, ga, ik gaan 26 augustus daarmee beginnen. Het is echt ook um, een aanrader, vind ik. Ik uh, ben er nu uh, een dag bij geweest. Uh, en ik moet zeggen dat uh, de, het animo van de mensen die er zijn, dat dit me echt deugd. Want hiervoor, uh, en, en dat het is niet lullig bedoeld, maar als je een beetje politiek kijkt, zijn het vaak dezelfde mensen die je ziet. En deze keer zagen we echt uh, heel wat andere gezichten. En dat, dat is alleen maar goed voor het dorp. Want ik denk dat juist uh, wat nieuw elan en wat nieuwe mensen de politiek in wordt heel erg goed zouden kunnen doen. Wat heeft jou getriggerd om de politiek in te gaan? Um, nou ja, ik liep dus rond door het dorp. En eigenlijk loop ik al mijn hele leven rond door het dorp. En hoor ik vaak de verhalen van hoe mooi het was. En wat je er allemaal niet kon doen. Uh, en heb ik dat allemaal niet meegemaakt? Ik heb nog geen Grand Prix meegemaakt. Ik heb nog niet meegemaakt dat we uh, bijvoorbeeld een Dolfinarium hadden. Of uh, dat Sandhoort echt gewoon hip en happening was. Dat je heel veel kon uitgaan en zo. Ik meen dat had je maar nou ja, één discotheek. En, en daar hield het wel een beetje wel op. Eén discotheek? Uh, nou ja, oké, okay, misschien twee. Maar daar hield het echt wel mee op. Uh, en, en ik was maar aan het klagen. Er was ook niet zoveel te doen voor iemand van, uh, tussen de 15 en de, en de 23, en toen dacht ik bij mezelf: van, Weet je wat? Ik kan wel klagen, maar ik kan ook gewoon zelf er iets aan veranderen. En toen ben ik de politiek ingegaan, uh, dus het, eigenlijk gewoon meer van: uh, Ja, ik kan klagen, maar ik kan ook gewoon een keertje mijn best doen en nou, dan, ja. uh, er zelf iets aan proberen te veranderen. En of dat is gelukt tot nu toe, misschien uh, stel ik dan een vraag aan mezelf. Uh, dat vind ik nog niet, want uh, ik ben ook wel aangekomen dat politiek niet iets is wat je zomaar doet en dat. Nou maar heel veel jongeren hebben dat niet. Dat ze, dat ze zoiets hebben van, nou ja, we, we, we mopperen wel. Maar laten we er eens wat aan doen. Kijk, mijn kinderen zijn opgegroeid in Hoofddorp. En Hoofddorp heeft precies hetzelfde probleem. Nou ja, Hoofddorp is nog een tikje erger hoor. Hoofddorp is echt zo'n slaapdorp waar mm -hmm. gewerkt wordt. En uh, overdag. En dan uh, komen mensen alleen maar s'avonds thuis. En voor de rest is er helemaal weinig. En zeker voor kinderen. De kleine kinderen, geweldig. Want ja. alles is binnen door te bereiken en veilig. En... Maar juist die uitgaansleeftijd is er verrekt weinig te doen. En die klaagden daar ook over. Maar die hadden niet zoiets van, nou weet je wat, we gaan de politiek in, we gaan er wat aan doen. Ja, natuurlijk ben ik ook wel een beetje politiek geïnteresseerd. Ik doe de opleiding dat leraar maatschappij leer, onder andere. Uh, en dat, als je, dan moet je wel van politiek houden, wil je dat doen. Dus ja. dat heeft natuurlijk altijd wel een beetje ingezeten. En weet je, wat ik vooral ook niet snapte in, in, in alle discussies eigenlijk altijd als, altijd als het over jongeren gaat, is dat ze zeggen: Nee, maar jongeren die, die maken overlast, die zorgen voor overlast. Ja, maar ja, als jij niets te doen hebt, ja. uh, en niet om het goed te praten, maar als jij niets te doen hebt, dan ga je op een gegeven moment. Uh, maar een ja, beetje, hangen, ja, ja, hangen hangen. Ja, dat delen ja, nou, ja, ja. mijn kinderen. En dan ga je ja. een beetje rommel trappen en dan ga je een beetje leuker verhalen proberen te verzinnen, ja, ja. dan ga je dat krijgen. Dus eigenlijk is het een beetje een kip-ei-verhaal, vind ik altijd. Dus, ja. ja. En ik moet zeggen dat het in Santwoord jongeren en politiek best wel goed gaat. Je hebt dus nu rommel bij de VVD. Die is volgens mij net 27 jaar geworden. Je hebt uh, Kevin Stefan bij het CDA, die is uh, begin 30. Je hebt uh, Martijn Hendricks nog bij de VVD. Oh ja, ja. Uh, dus, dus het begint wel te komen. Uh, wij hebben het jongste, jongste lid Jure Keuning, die is uh, volgens mij uh, nou, net nu iets van 19 of 20. Maar die begon op zijn e verjaardag al uh, als mijn buitengewone raad zit. Dus dat is allemaal wel. Ja, het zit er wel meer aan te komen in Zandvoort. Dus dat is wel een mooie ontwikkeling. Ja, dat is wel gaaf. Ja. En nu moet het nog serieus worden genomen. Want dat is wel de grootste valkuil die ik heb. Althans, valkuil is het niet, maar waar ik ben tegen aangelopen. Dus als je jongeren binnen de politiek komt... dat je heel vaak, zeker het eerste half jaar, anderhalf jaar... wordt aangekeken met je nek en denkt... Je, je bent toch jong, wat weet jij er nou van? Ja, ja, ja. Ik geloof dat, dat is overal. Ik kom ja. uit de zorg. Ik ben, uh, zit in de verpleeg. Joh, alle jongeren die daar binnenkwamen... was ook zoiets van, ja, maar ja, jij moet het nog leren... Uh, uh. Wij, wij ouderen, wij weten het. Wij hebben het uitgevonden. En, uh, en dat is best heel jammer. Ik ben daar heel vaak tegen aangelopen. Ja. Ook met... Uh, ja, mensen worden dan minder gemotiveerd. Zullen we een muziekje draaien? Ja. Goed idee. Op, op verzoek van Karim. Uh, Lost Frequencies Rise. een vraag voor Karine? Oh ja, ja, ja, dat ging over de burgerraad. Ik wilde graag weten wat, uh, wat de GroenLinks uh, uh, daarvan vindt. Nou ja, leuk dat ik het vraag, want uh, nou, een heel tijd geleden al uh, kwam ik toevallig langs een snackbar. Vlak bij mij is van mijn oude voetbaltrainer, Marcel. Uh, en, en daar was ook iemand oh, ja? uh, uit de buurt hier vlak achter, bij, uh, bij de studio van ZFM. Uh, en, en die zag mij en die begon over een verhaal over dat hij een burgerraad wilde initiëren. Um, en, en toen is bij mij een beetje dat, dat kwartje gaan rollen. Want ik vind het wel een goed idee. Want hoe ga je er nou voor zorgen dat je bijvoorbeeld uh, de mensen, de inwoners van Zandvoort... ook echt goed betrekt bij de politieke besluitvorming? Ja, ja, ja. En participatie is altijd lastig. Hè? Ik bedoel, de ene keer vind ik participatie ja. geweldig. En als er dan iets uit de participatie komt waar wij als gemeenteraad van denken... van, nou moet dat wel, dan zijn we opeens wat minder blij met de participatie. Ja. Um, en zo'n burgerraad heeft dan toch nog net iets meer een soort van... Uh, ja, hoe noem je het... Vast beter in het, in het systeem van wat, wat politiek hier in Zandvoort is, denk ik. Omdat het dan net iets meer inhoud heeft en net iets meer kracht erbij zet. Want ga jij maar als heeft een burgerraad uh, tegenspreken. Ik denk <laughs> dat je dan een groter probleem hebt. Dus ik denk dat dat in principe wel een goed idee voor Zandvoort zou zijn. Uh, of je dan uh, een burgerraad of een wijkraad moet doen per wijk, uh, dat, dat weet ik niet per se. Ja, uh, ja omdat Zandvoort dat op ja, ja Zandvoort is natuurlijk niet heel groot. Nou, wil je het vrijwillig? Of wil je mensen ook gewoon als burgerplicht min of meer aanwijzen? Oh, ja, dat, want... gebeurt ook, hè? dat gebeurt ja. ook. Dat ja. gebeurt ja, Met da bijvoorbeeld loting bijvoorbeeld, zou ook een ja. mogelijkheid zijn. Ja, dat, is een mo dat is een lastige vraag natuurlijk. Want uh, kun je iemand verplichten om politiek te participeren? Is dan misschien wel een, een achterliggende vraag. En, ja. Ik denk dat iedereen wel een mening heeft. Dat is en waar. Die mening kan je natuurlijk uiten in bepaalde vraagstukken die er naar boven komen. Ja, ja maar... Dat, dat is waar, zeker. Maar eh, kun je iemand verplichten die al een, een hartstikke drukke baan heeft... misschien in de zorg werkt... Uh, en al zoveel tijd kwijt is daaraan... om dan dat ook nog eens een keer te gaan doen. Ja. Aan de andere kant, ja, iedereen heeft een mening. En als je een mening hebt, zou ik bijna zeggen... Van, uh, kom de politiek in. Uh, het is hartstikke leuk. Um, vooral als je het gezellig hebt met elkaar. Dat is het belangrijkste. Maar uh, het, ja, het zou, ik denk, een mooie toevoeging zijn... aan wat wij nu aan participatie doen in antwoord, Zo'n burgerraad. Oké, okay. ja. ja. Hoe ben je eigenlijk tot GroenLinks gekomen? Goeie vraag ook. Um, sowieso ben ik uh, al vanaf denk ik mijn 16 een beetje politiek actief geweest in Zandvoort. Ik heb eerst bij de lokale partij Sociaal Zandvoort gezeten. Uh, dat, uh, dat, dat is toevallig van mijn buurman, dus dan is de link snel ge gelegd. Uh, ik zag hem met politiek elke avond weggaan. En soms raak ik aan de praten en dan, dan kom je erbij. Uh, dat was niet zo'n leuk avontuur uiteindelijk, omdat het niet helemaal goed afliep. Uh, met, met best wel wat bombari. Waar, waar ik ook helemaal geen zin in had. Ik bedoel, ik was, uh, wat was ik, twintig of zo. Mm -hmm. En toen ben ik me politiek gaan oriënteren. Een tijdje achter de schermen bij de Partij van de Arbeid rondgelopen. Uh, en uh, daarna op een gegeven moment uh, gedacht van ja, wat ga ik nou doen? Ik heb ook bij andere partijen gekeken natuurlijk. Uh, en toen kwam GroenLinks om de hoek kijken. GroenLinks was een tijdje weg geweest in zijn antwoord. Uh, en uh, ja, als jongere, het is bijna wel verweven als je links en jong bent. Dat je je ook zorgen begint te maken over het klimaat. Um, en ja, dan, dan is het dus, uh, ja, een optelsom geweest van, uh, van dingen. Natuurlijk doen partijen als Partij van de Arbeid en andere partijen ook wel iets aan het klimaat, maar dat opeenzetten in hun beleid doen ze nog niet. Um, dus toen bedacht ik me van, nou, dan is GroenLinks wel een optie. En toen kwam GroenLinks toevallig ook in die periode, dat is nu vier jaar geleden ongeveer, iets, iets meer, ja, iets langer denk ik. Kwamen ze daar maar toen en dus vroeg ze aan mij van, wil jij uh, misschien bij ons op de lijst komen te staan en misschien wel uh, fractievoorzitter worden van ons? Uh, en toen dacht ik bij mezelf van ja. Dit is wel een kans die ik niet zo eens die kan, kan laten lopen. Het past goed bij mij. Het past bij mijn idealen. GroenLinks uh, komt naar jou toe? Ja. Iemand van Haarlem of zo? Of, uh... Nee, uit de regio. Uit de regio? Ja. Okay. Uh, ik weet niet meer wie toen de voorzitter was eigenlijk. Volgens mij was dat... Kees. Ja, maar ik weet niet meer. Okay. Dat was de voorzitter in ieder geval. Uh, en en die, die, uh, die had van mij gehoord. Uh, ook omdat we natuurlijk richting je visie ben je een beetje bezig met andere partijen... om misschien wel plannen te maken... Um, dus in die hoedanigheid had hij van mij gehoord. Uh, en ik had uh, toen uh, ook uh, een paar vrienden die dus politiek geïnteresseerd waren... en ook dachten in stand of nou laten we met z'n allen even de schouders onderzetten En zo van het een kan het ander eigenlijk. En heb je het ook van de huis uit meegekregen? Hmm. Uh, wel dat, je, dat het politiek iets is en dat het belangrijk is, denk ik. Maar mijn ouders zijn allebei niet politiek actief, wel heel erg geïnteresseerd. Dus het stond wel af en toe aan op tv. Ja, ja. Ik denk ook meer gewoon de tijd waarin ik ben opgegroeid. Er zijn natuurlijk wel grote gebeurtenissen gebeurd. Um, waardoor je automatisch... Naar, de, naar het nieuws keek in die tijd. Uh, en ook dus naar politiek. Want dat kwam weer langs. En een beetje met de opkomst van Geert Wilders... waar ik me wel echt toen ook heel erg boos om kon maken. ja, ja, ja, ja, ja. Uh, ja Dan ga je dat toch meer volgen en kijken. En dan denk je van... nou, ah, dat is toch best wel interessant. Ja. Ik denk dat ik sowieso heel maatschappelijk ingesteld ben. Ik denk dat ik niet zo snel in het, uh, in het zakenleven terecht ga komen. Dat, dat trekt me helemaal niet. Ik vind het juist heel mooi om met mensen te werken. En om uh, ja, gewoon voor de samenleving als geheel iets te doen. In plaats van dat je je hele leven maar uh, probeert zoveel mogelijk geld te verdienen. En, niet de li liberale kant. Nee. Nee, nee, nee, nee. Alhoewel worden wij soms wel in Zandvoort groen-rechts genoemd. Maar <laughs> dat heeft denk ik andere oorzaken. Omdat Zandvoort niet een heel erg links dorp is. Nee, maar... Kijk, weet je... Ik zeg altijd maar zo, het liberalisme is... Uh, misschien werkt het voor sommige de delen van de samenleving... maar niet voor alles. Ja. Ik denk dat, dat bijvoorbeeld zoiets als zorg... waarom baan, baan, hebben wij daar marktwerking in? Ja. Zorg is per definitie niet iets wat over de markt moet gaan... maar over de mensen. Ja, uh, en nou, maar, maar dat is, is natuurlijk iets wat al sinds de jaren tachtig uh, aan de gang is. Ik geloof dat wij in de jaren zeventig al geroepen hebben... van jongens, uh, hou er rekening mee... er komt straks een babyboom die oud gaat worden. En toen heeft de politiek echt zoiets gehad van... Uh, ja, maar ja, ook de linkse partijen. Ja, ja, partijen. ja, wat zeg ik. Ik denk ja. iedereen wel. Maar dat is het nadeel van waar wij of de plek waar wij in leven. Uh, we zitten hier natuurlijk vol met, met westerse en uh, Kijk, de, nogmaals, uh, liberalisme en economie, de belang daarvan, dat, zo, dat onderschrijf ik ook. Ja. Alleen, je moet soms wel eens een keertje, nee, althans dat denk ik, je moet soms wel ook een keertje ergens grenzen stellen. En toch ergens de overheid ook zijn werk laten doen. Dus de open markt is prima. Maar als je hem hier en daar kan controleren ten gunste van... De, de samenleving. Daar is, is niks mis mee. Dan heb je er krijg, steeds je ja, markt. Als krijg je zo'n kapitalistische ja. inslag. En dat, en ja. Daarmee bedoel ik totaal niet de kant van China. Of communisme of wat dan ook. Nee, ja, maar, ook Cuba heeft de beste gezondheidszorg ter wereld. Zo'n beetje. Ja, maar in Cuba zijn er wel heel veel andere dingen mis door dat ja, systeem okay, wat we, daar we hebben. Ja, maar de gezondheid. Het <laughs> nee, gaat mij mee, meer om dat je zeg maar. Het voorbeeld met de zorg, maar ook onderwijs. en het zijn meer ja. van, takken van sport waar, waarbij je kan zeggen van. Is het nou zo goed dat we daar de open markt hebben gecreëerd en dat daar uh, de rest van de sterkste aan gelden? Of is het daar juist heel belangrijk dat we zorgen dat iemand goed wordt verzorgd, goed onderwijs krijgt? Ja. Uh, ik denk dat dat veel meer iets is. Uh, en dat ook misschien wat te weinig wordt uitgedragen door Linkse Partij hoor, de laatste tijd. Ja, ja. Want daar heb ik dus ook met uh, Karim, met die, uh, uh, die politieke cursus over gehad. Van uh, Ja, ik mis een beetje de Partij voor de Dieren. Toen zei Karim, nou, misschien kan ik daar iets in betekenen. En kan ik ook. Uh, uh, Idealen en ideologie van de Partij van de Dieren overnemen. En ja, dan, dan zouden dus mensen van de Partij van de Dieren ook op GroenLinks kunnen stemmen. Dus dat is ook weer. Ja, zeker. En het had ook een inslag, want uh, ik had het documentaire Seaspiracy, echt vlak daarvoor gezien voor die politieke avond. En in die documentaire laat zien hoe zeg maar, de visserijwereld uh, achter schermen uh, werkt en wat het eigenlijk wel niet doet met onze zeeën. En onze ja. zee is het grootste deel eigenlijk van de wereld waarin wij we ja. leven. Ja, uh, en, en, en dat heeft mij getriggerd om ook bij de politiek hier in Zandvoort weer te gaan vragen: van maar hoe zit het nou bij Zandvoort? Want wij hebben minimaal 6 kilometer zee dat het van ons is. Nou, ik zes 6 kilometer op de wereld helemaal niets, maar je moet ergens beginnen, vind ik dan altijd. En, en, en, en toen ging ik ook verder nadenken over dierenwelzijn in Zandvoort. En dat is eigenlijk nog iets wat totaal niet heel erg op de agenda staat. Nee. Terwijl we, in, nee. <laughs> ja, we zijn omringd door natuurgebieden, letterlijk ja. overal. Ja. Je kan Zandvoort niet uit of je moet door een natuurgebied heen. Dus. Zullen we zo meteen eerst een plaatje doen en straks daar even over verder gaan? Want Helemaal er is er natuurlijk heel veel over te zeggen Zeker. nog. Oké, okay, nog een verzoek nummer. Tom O'Dell, Can't Pretend. Love, I have wounds. Only you can mend. You can mend. All. I guess that's love. I can pretend. I can and all het net over de natuur en uh, de omgeving en zo. Nou, er zijn natuurlijk een aantal factoren die behoorlijk meespelen hier in de buurt. Uh, we hebben natuurlijk oh, de, de Natuurbrug. Ja, oh ja, de Natuurbrug. Op een gegeven moment heb ik. Uh, ja. heb ik nou, ik rijd heel veel paard. Ik heb een eigen mm -hmm. paard. Ik rijd constant in de staan. En ik heb daar toen een ambtenaar over gesproken over de Natuurbrug. En ik heb natuurlijk veel gesprekken met Waternet erover. En dat is toegankelijk voor paarden, maar je kan er met een paard niet komen. Dat is het enige, want je mag met een paard volgens de verkeerswet niet over een fietspad. Maar moet je over de weg, nou ja, over de weg Met een paard is een dingetje. Ben je druk? Dus, ja. Dus ik had toen met die man overlegd van ja, maar ja, goed, je kan hier wel zeggen toegankelijk voor paarden. Maar ja, we hebben geen Pegasus, dus we kunnen nee. daar niet komen. En uh, het was afgekalfd afge op die uh, laatste 50 meter door uh, Stichting Duinbehoud. Die, uh, net zoals het fietspad, ook uh, afgekeurd is uh, naar uh, Vogelsang. En uh, kan daar nog wat mee gebeuren, überhaupt? Of, want ik heb het water net ook gehad over ja. het weghalen van dat hek. Ja. Nou, oh ja. Ja. Dan hebben ze eerst van, ja, veel te veel herten, blablabla. Bla bla bla. Nou, die herten zijn denk ik niet meer zo... Er zijn nog wel steeds te veel, er worden er steeds te weinig afgeschoten. Dus ik had aangeboden van, nou, nou wij drijven ze met die paarden naar een kraal toe. Ja. Zet er een mitrailleur op, wat overleeft. <lacht> <lacht> Is meegenomen. Ja. En dan kan dat ding open. Maar Waternet wil eigenlijk ook niet de, de, de, de, de, hoe heet het, de runderen en de paarden hebben. Daar. De kraal... Nee, de... Koningspaden. Koningspaden, ja nou, precies. Nee, maar dat is... En dat snap ik dus ook helemaal niet aan onze natuurgebieden om ons heen. Kijk, we hebben die natuurbrug aangelegd voor ik weet niet hoeveel miljoenen. Ja. ja. Um, en en daarmee hebben we voor mij het grootste uh, aaneengesloten natuurgebied van Europa gecreëerd. Ja. Maar het is wel het grootste aaneengesloten uh, natuurgebied van Europa... waar we niet met elkaar overleggen en waar we met elkaar ruzie onderling gaan maken. Ja. En dat snap ik gewoon echt totaal niet. Want je zou een prachtige, uh, prachtige route ervan kunnen maken bijvoorbeeld. Ja. Uh, het... Het ligt aan elkaar vast, uh, letterlijk en figuurlijk. En omdat dan het ene gebied wat meer hert heeft dan het andere, en het andere gebied dan weer een ander diersoort heeft. Um, ja, wa waarom heb je dan die natuurplicht aangelegd? Ja, precies. Ja. Wat, wat de, de, ik heb begrepen dat er vier partijen mee bezig waren: de ja. PWN, de AWD, Salvo hetzelfde, denk ik. Baternet. En waar vindt waarschijnlijk ook nog wel? Provincie vindt ja. ook. Amsterdam stond nog op de, op de achtergrond, uh, ook wel als de vinger in de pak. Ja, hebben. Dat is raar. Ik ben dus bezig met een nieuw ruitenpad in de AWD. Mm -hmm. hè, want we hebben de, qua ruitenpad alleen maar heen en weer. Nou, slecht voor paarden, geestdodend. Ja. En uh, nou, dat heb ik dus aangedragen. Dus zijn we nu bezig. Nou hebben we uh, toestemming van de juridische raad. We hebben toestemming van het uh, management. We hebben toestemming van de BAG. De Beheer en Adviesgroep. Mm -hmm. En nou moeten we plotseling uh, toestemming hebben van Bloemendaal. Bloemendaal zit helemaal niet in de AWD. Nee, nee die, misschien ja, voor een deel natuurlijk wel, Omdat zijn buurgemeenten zijn ja. Vogelenzang. We hadden het net over, is natuurlijk gemeente Bloemendaal. Um, dus dat, nee, maar dat is dus ook de lappendeken waar je eigenlijk hierin verzeilt. raakt. Altijd. Ja, ja, in de politiek ja, ja. is dit gewoon standaard. Hoeveel mensen wel niet betrokken zijn of hoeveel instanties betrokken zijn bij uh, bepaalde besluitvorming. Ja, we hebben helaas, denk ik misschien, of goed, maar in deze tijd misschien helaas, de AWD verpacht aan Amsterdam. De aan ja, het is Zandvoort aan Amsterdam. Het is het, het, niet uh, hun gebied. Kijk maar op de kaart. Het staat heel mooi bij Zandvoort getekend. Zandvoort is in, in de oppervlakte, een van de grootste grotere gemeentes in Noord-Holland. Maar zijn wij zelfs in de oppervlakte en moet je maar factchecken: groter dan Haarlem. Omdat wij dit hele stuk ook nog bij hebben. Uh, okay. Maar het is, het is, het is, het is origineel voor grondgebied. Dus ja, nee, dat, dat is het probleem. Ja, In Zandvoort was de... hoef je dan weer geen toestemming van te hebben. Maar dan moet je weer toestemming van Bloemendaal ja. hebben. Van de, want de omwonenden kunnen er last van hebben. Ja. Iets wat in de AWD is. Waar die omwonenden niet eens zien. Nee, nee ja, maar dat is echt... In de ja. natuurbrug ook. Dat, dat, dat, precies hetzelfde ja. voorbeeld. Er zijn zoveel partijen die daar iets over moeten zeggen. En er is altijd wel één partij die vindt van... Nou, dat vind ik geen goed idee. Ja, maar wat, wat, is, wat, wat, die, wat die klopt is volgens mij... Wat voor afspraken zijn er gemaakt? Want als nu ineens AWD zegt... Ja, maar ik wil geen koningspaarden en geen runderen. Ja. Dan hadden ze die hele brug nog moeten aanleggen. Maar Dat zijn afspraken op afspraken, denk ik. Ik bedoel, Die gebieden zijn al zo lang zijn die in bepaald beheer van bepaalde partijen. Uh, en als je dat bij elkaar gaat optellen... dan, ja, dan heb je afspraken op een afspraak op een afspraak. En dan weet je aan het eind niet meer wat het begin afspraak precies was. Hetzelfde geldt voor... We hebben zoveel uh, cultuurhistorie hier in de duinen liggen. Ja. Uh, ja. Er wordt niks mee gedaan. Er liggen nog zoveel bunkers, nog zoveel geschiedenis... Ja, bunkers, waar je ja. al de, alle leerlingen uit de regio zou hier naartoe kunnen halen... en kunnen vertellen hoe de Tweede Wereldoorlog in het, in, is verlopen hier in ja. deze regio. Ik bedoel, ik kijk hier tegen een paar prachtige prints van Zandvoort aan... Ja, ja. Van, ja van, jammer het niet, door de dat het, het niet meer overeind <laughs> <Nee>. staat. <laughs> dus je kan hier zoveel meer doen met historie, wat echt een aanwinst ook zal zijn voor Zandvoort uh, op, op economisch en toeristisch gebied. Maar we doen er niks mee. Ja, je hebt wel die oudheid en die... die uh, dat de oud-Zandvoort en dat krantje, Flink. Ja, genoten van oud-Zandvoort, zeker. Maar dat doe je niks met leerlingen. En ook niet met toerisme uiteindelijk, dat is gewoon voor de Zandvoorters zelf. Terwijl daar ook heel veel kennis bij zit. En die kennis zou je kunnen uitdagen, maar goed. Nee, maar dat het eigenlijk Zandvoorts gebied is, dat is ook waar. Want vlak bij die poeltjes waar ik monitor, daar was de oude renbaan. Dan zie je nog een eilandje in het midden... En een groot diepe ja. rond. En de racebaan. De autoracebaan heeft nog Maar ze pachten het dus. Dus maar we verdienen het er geld pacht. van. De, ik, het zal wel voor een symbolisch bedrag ooit zijn geda gedaan. Met een, met een eeuwig een Want het is natuurlijk gedaan als drinkvoorziening van Amsterdam. Ja, ja. Maar volgens mij, dat is officieel gewoon het stand van het grondgebied. Althans, als ik naar de kaart kijk. Dan zie ik daar geen lijntje lopen van hier is een andere gemeente. Ja, ja, ja. ja, ja. Zullen we weer een plaatje draaien? Ja. Uh, Cornelis-Vreeswijk. De Noosum en de...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 Ze wandelde in het park in de prille lentezon En honderdduizend kussen kreeg de nozen van de non Kreeg de nozen van de non En zeker de juffrouw Jansen gluurde door de uit. Ze wist niet wat ze zag en haar ogen puilde uit En haar ogen puilde uit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 We gaan het uh, hebben over voetbal. Ja, leuk. Ja, je bent uh, fanatiek voetbalfan? Uh, ja, Ajaxiet. Oh, nou, als je het een beetje vaak moet zeggen natuurlijk... want je weet niet hoeveel uh, Feyenoorders uh, op GroenLinks stemmen. Nee, nee Ajaxiet. Uh, bijna mijn hele leven. Ik moet heel eerlijk zijn dat ik heel vroeger... heel, heel vroeger als kind voor PSV was... Ik zeg altijd, daarna kreeg ik verstand en werd ik voor Aja. Oh ja. Maar dat was echt op mijn 50 of 60 of zo. Dat is echt mijn eerste aaring met hoe ik voor, voor PSV was. In de tijd dat ze nog de Champions League finale bijna en zo. Dus ook best wel begrijpelijk. Nee, en zelf heb ik hier in de jeugd bij SV Zandvoort uh, twee jaar of drie jaar gevoetbald. Was niet een heel groot talent. Denk ook niet dat er een talent aan is uh, verloren gegaan. Ja, oh, Toen ben ik gestopt, oh. andere sporten gedaan. Ook heel erg weinig sport trouwens. Uh, en nu denk ik alweer 13, 14 jaar geleden ben ik uh, naar Allianz 22 gegaan op de Randweg. En dat is, uh, ja, dat zit ik nog steeds, dat is een leuke vereniging. Tussendoor een klein uitstapje gemaakt naar HFC uh, als trainer en coach. Uh, HFC bestaat het nog? Koninklijke HFC bestaat het nog, ja, ja. zeker. De, de oudste club van Nederland natuurlijk. Ja. Uh, en, en toen weer teruggekeerd eigenlijk bij Allianz, eigenlijk ben ik daar ook helemaal niet weg geweest. En ik ben dit jaar, toevallig dit seizoen, komend toen ben ik uh, dus mijn tiende jaar als trainer en coach. Dus dat is... Uh, een, een volwassenen team of een jeugdteam? Ik begon als uh, bij jeugdteams. Uh, rond uh, nou, eigenlijk alle leeftijden een beetje. En de laatste vijf jaar denk ik nu. Ja, vijf jaar ben ik uh, trainer coach van eigenlijk een groep van rond mijn eigen leeftijd. Ik ben zelf 28 en mijn, mijn oudste speler is 27. En mijn jongste speler is uh, volgens mij uh, op dit moment uh, 18 of 19. Dus uh, een beetje rond mijn eigen leeftijd. En dat is, ja, ik vind dat, echt, uh, dat is voor mij echt mijn uitlaatklep. En coach, het... vind je leuker als het leuker dan voetballer zelf? Ja, want ik heb niet heel veel talent. Alleen ik heb het wel zeg maar goed in mijn hoofd zitten. Het klinkt misschien een beetje ah, nou, raar. Ik ja, ja. zie wel het spelletje, maar ik zie het spelletje wel. Ja, ja, ja. Het zelf uitvoeren, daar heb ik wat minder motoriek voor, denk ik. Uh, en ik ben gewoon veel te laat. Echt, goh, had ik al veel eerder moeten beginnen. Nee, wat Hsv? Bedoel, je had toch een halfse club die in de eredivisie zat? Of in de... Ja, dat was HFC Hardem. Ja. Oh, ja, ja, die is afgeviert gegaan toen. ja, Die is weg. Er zat toch ja. nog gullets vandaan of zo? Ja. ja, onder andere. Ja, ja, het hele hele Roemrijke vereniging. Uh, Piet Keur die hier nog natuurlijk woont. Uh, voor mij zijn het nog steeds de topscorer door alle tijden van HC Haarlem. Kijk. <gif> uh, hij heeft ook bij Asset gevoetbald en uh, noem het allemaal op. Nee, dat uh, nee, was de club. En, en ik vind het ook wel grappig eigenlijk, want voor mij zijn zijn fiets gegaan op 1,3 miljoen euro. Ja. Die ze hadden kunnen krijgen van bijvoorbeeld Ajax, wat toen nog hun club was. Maar als je nu kijkt naar Barcelona of naar Real Madrid. Ja. Barcelona dat 1,3 miljard euro -euro verlies. Ja, verlies. Ja. In, in, in het rood. Ze dus hadden een heel yes. mooi stadion daar al in, uh, in Haarlem. Ja. ja. Waar jij gewerkt hebt, hè? daar ja. in de buurt. Ja. Ja. Voor mij is het alleen nog maar de hoofdtribune voor een deel. En de rest hebben ze allemaal gesloopt. Ja. En voor mij is het plan om daar ook weer woningbouw neer te zetten. Nou, als, ja. dat is ook weer jammer. Want dat is natuurlijk voetbalhistorie. Maar goed, ik snap het. We hebben ook huis nodig. Maar ja, ik denk het, het, is, het is bizar als je erover nadenkt natuurlijk. Ik ben er nog met mijn kinderen geweest. Die, oh ja? Er uh, was een wedstrijd van uh, Haarlem tegen... Nog wat. En mocht in de rust mochten kinderen pennanties nemen. Ja. Op, uh, op de keeper. <laughs> en dat was wel leuk. Ja, die kinderen hebben genoten toen. De Jan Gijsselkade lag het nee eraan. Ik weet nog wel een keertje dat... je uh, had natuurlijk de KNVB-beker. En dan of moest eigenlijk tegen, tegen Harlem, En toen gingen ze hier in Sandhoort een week trainen. Oh ja. Want met Wesley die snijder onder andere. Muntelaar, oh. dat elftal. Maar uh, was Danny Blind uh, de coach op dat moment. Uh, en die ging op SV Stand voor trainen. En dan kon je dan als een uh, soort jongetje eindelijk een keertje de, de Ajax tegen de boys van, zien, ja. van, uh, van dichtbij zien. Ja, ja. Uh, het mooiste verhaal is nog wel eens: uh, helaas was ik daar niet bij, maar mijn broertje was er volgens mij bij. Uh, die jongens van Ajax waren wat vroeg. Voor mij Sneijder en een Huntelaar. Of zijn en van de Vaart, dat weet ik niet meer. Uh, en mijn broertje was aan het gym in de cover sporthal. En oh, ja. op een gegeven moment ja, ja de jongens waren veel te vroeger op het trainingsveld. Dus die dacht van, hé, hey, daar is een, een klas, die gaat dan naar binnen. En toen zijn die twee voetballers zijn naar de gymsel gegaan. En hebben daar toen een beetje een balletje lopen trappen... met de met jongens van, van de school waar ik op zat. Oh, okay. Dat is wel, uh, ja. ja. Dat, is nou echt, dat vind ik echt een leuk voetbalverhaal. vind ik denk van, nou, voetbal is toch wel echt af en toe ook iets meer... dan alleen eventjes dom tegen een balletje aantrappen. Maar het is ja. wel vaker dat, dat eigenlijk zie komt trainen of zo tegen, tegen zandvoort. Dat is wel ja. gebeurd, laat ik het zo zeggen. Ja, ja, het is wel, is gebeurd, maar zeg maar niet... In de gezien is geschiedenis niet echt. Misschien Oud-Ajax of zo'n. Zo ja, dat kan ook natuurlijk dus Oud-Ajax. <laughs> <laughs> nou ja, nee, maar voetbal is voor mij echt een, echt een uitlaatklep. En ik vind het ook hartstikke leuk om te doen. Um, en ja, ik, ik zeg wel eens een keer ik ga erbij stoppen. Maar elk jaar denk ik dan toch weer waarom zou ik er mee stoppen? Want het is echt het leukste wat je kan doen. Ja. En ja, zeker sport heb je nog meer gedaan? Um, Getennist. Uh, achter de Corver Sporthal heb je een, uh, de, de Zandvoortse Sportcombinatie. Heet dat voor mij. Althans, toen ik dat deed, daar heb ik ook nog wel getennist. Uh, en uh, de laatste tijd twijfel ik heel erg of ik niet wil gaan beginnen met, met golven. Oh ja, want dat is ik veel, ook weer aan uh, te denken. Ja, Gool, veel, golfen, je moest golf. Golf, ja. ja golf. Heel veel van mijn jongens in het voetbalelftal uh, hebben dat ook een beetje gekregen langzaam in die corona periode uh, Dus ja, en ja, ik vind het toch leuk. En ook daar heb ik weer een beetje in mee. Want mijn opa was vroeger caddy op de Kennemer golfbaan hier in Zandvoort van, uh, ja, allemaal geweldige mensen... eigenlijk in die tijd voor zijn doen. Van mijn prins Bernhard en zo. Ja, ja, ja, ja. Uh, dus dat is, uh, al die verhalen heb ik ook gehoord... Uh, in mijn jeugd. dus Ik heb toch wel een beetje gevoel ook bij die sport. Nee, dus ik heb tennis ge ge gevoetbald. Nou, golven probeer ik een beetje nu. Uh, en voor de rest... Uh, en ja, golven in nou. Noord hier of in die grote baan? Uh, noord. Nood, nee, ja, op de ja, ja. grote baan, daar mag ik niet hoor. Ja, daar ben ja, ik te slecht ja, voor. Dat je door de balontage komt. Onder andere. <laughs> ja, maar je hebt heel veel, uh, daar ben ik ook achter komen. ...heel veel golfbaan in de, in de regio nu van Zandvoort, spaan heb je onder andere. spaan ja. heb je ook. Ja. Ja. en daar kun je allemaal gewoon lekker op zo'n driving range een, een balletje slaan. En ik ben nu met een vriend uh, ben ik aan het kijken om toch misschien dus ons GVB te gaan halen. En dan uh, lekker als ontspanning na een voetbalwedstrijd. Uh, die hebben we gespeeld waar we iedereen uh, hebben kapot gemaakt, om het zo maar te zeggen. Op het <laughs> waar ik mijn hele stem heb uh, schoor gezegd, dat je dan nog even daarna lekker een, uh, Balletje een palletje kan slaan en kan ontspannen. Ja. We hebben nog een klein stukje voor muziek. Coldplay Charlie Brown.